Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het personeelstekort in ons land is nu zo groot dat er in alle beroepen te weinig mensen zijn. Bij het UWV weten ze waar de meeste vacatures openstaan. Vooral heel veel technische beroepen, bijvoorbeeld elektrotechnisch ingenieurs, maar ook elektriciëns, eh, machinemonteurs. Er zitten een aantal ICT-beroepsgroepen tussen, zoals software- en applicatieontwikkelaars en databankspecialisten. Maar ook in de zorg zien we enorme krapte. Daar hebben vooral verpleegkundigen de banen voor het uitzoeken. Tweede Kamerleden en het kabinet hebben er een kort nachtje op zitten. Vannacht is er tot één uur gedebatteerd over de Prinsjesdagplannen. Al ging het ook over forumleider Baudet. Hij probeerde een link te leggen tussen minister Kaag en spionage. Uiteindelijk maakte hij het zo bond dat hij niet meer mocht spreken. En dat is sinds de jaren 50 niet meer gebeurd, zegt verslaggever Wilco Boom. Toen met kamerleden van de communistische partij Nederland, de CPN... het was de tijd van de Koude Oorlog, die werden extra gewantrouwd. En voor de oorlog werd Rost van Tonningen, een van de leiders van de NSB... tot driemaal toe het woord ontnomen. En vandaag om tien uur gaat het debat weer verder. Baudet zal er dan sowieso niet meer bij zijn omdat zijn vriendin hoogzwanger is. Ja, en hoe klinkt een meteoriet die inslaat op Mars? Ja, dat is het geluid. Je hoort hoe de meteoriet inslaat en in stukken breekt. Het geluid is opgenomen door de InSight-lander. Die doet nu al zo'n vier jaar onderzoek naar bevingen in het Marsoppervlak. Deze meteorietinslag pakte hij trouwens nog maar net mee. De zonnepanelen van het gevaarte zitten onder het stof en daarom valt hij binnenkort uit. Het weer nog. Eigenlijk een beetje net als gisteren. Eerst fris en mistig, maar daarna breekt het vaker open... en wordt het best een droge en zonnige dag bij max 18 of 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland valt het op dit moment reuze mee met de drukte. Op de A1 richting Amsterdam heb je net geen 10 minuten vertraging tussen knop het Eemnes en naar de vesting. En de A7 van Heerenveen naar Horen, op de afsluitdijk dus, voor Den Oever, 3 kilometer 20 minuten oponthoud. En tot zover de verkeersinformatie.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 Die lavolatale per liefde strapazzata, l'ho lanciata, l'ha ferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia me è cascata, era cotta en namorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così no?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 I'll show que what Jouw keuze ZFM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 Ik kan niet verder, van mijn hart is echt genoeg. Ik wil liever altijd hoe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 Cause people call me crazy all the time. They make me, worry make the me, morning There's nothing really ever on his mind Sometimes I think me, he's just out to get me, He can never seem to look me, in the eye me, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle beroepsgroepen in Nederland kampen nu met een personeelstekort... blijkt uit UWV-cijfers. Het aantal vacatures groeide in het tweede kwartaal met 44 procent... terwijl het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalde. President Zelensky van Oekraïne heeft de VN gevraagd... om een speciaal tribunaal om Rusland ter verantwoording te roepen... voor de inval in zijn land. Ook zei hij dat Oekraïne meer wapens nodig heeft... In Cambodja is na 16 jaar een eind gekomen aan het Rode Kmer-tribunaal. Er zijn in die jaren maar drie mensen veroordeeld voor genocide. Vandaag was de laatste uitspraak. Daarin werd een levenslange celstraf... tegen de enige nog levende oudleider van de Rode Kmer gehandhaafd. Het weer vandaag zonnig en droog en het wordt 19 graden. ZFM met een hoofdletter Z van zon... Zij, Zandvoort en Zombritz. Si ce soir, j'ai pas envie d'entrer rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie d'entrer rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, J'ai envie de me casser la voix la la voix la la voix la la voix Casser la voix, voix. voix. voix. Je peux plus Tout ce qui qui marqué sur sur murs. murs peux peux voir. voir Mémore facture Je C'est pas vrai de rentrer tout ça Mais c'est ce soir C'est pas vrai de rentrer Hier ook. Kijk om me heen naar al je flora en fauna. Alles is groen want dat was goed bij je aura. Praat over jeenjang, snap er niks van, maar doe je ding want het is best cute. Aan. En jij kon niet verder bij de vandaan staan. Oh, nog steeds. Je gek maar zo mooi, elke dag is zonder cyberbeelden, nooit. Het is een beetje gek, beetje gek maar zo mooi, het is zo mooi, en ik kan er niet meer in één ik I've been watching you A la la la la la la la la la la long long long long long long la La la, la.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 wanted me I wish I knew I wish I knew you wanted me I wish I knew I wish I knew you wanted me What you do, uh, what you do Made a move, have made a move If I knew I'd be with you It's too late to pursue I bite my tongue, it's the best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 Me. Please, say to me, please, say to me, please, you're still pointing, I wish, you wouldn't play with me, I wanna know, I oh, wanna know, can I bite your tongue?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 My lady I know that sounds kind of me But me and my old lady Have fallen into the same old routine So I wrote to the paper Took out a personal ad